7 uur. Dit is Radio 1 met Marcel Ooster en Lara Rentsen. Goedemorgen, zo dadelijk in het NOS Radio 1 journaal... de pogingen van Rusland om wereldleiders te bespioneren met USB-sticks. En de VVD wil dat meer academici gaan lesgeven op het VWO. Wordt u alvast in het NOS journaal over met Doral Pechens.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 Daarmee is deze motie aangenomen. Aanleiding voor de motie is de discussie over de vermeende racistische achtergrond van de figuur van Zwarte Piet. De PvdA is bang dat een intocht met Zwarte Piet wordt gezien als een provocatie. Stadsdeelvoorzitter Herma van Zuidoost, ook van de PvdA, meldt op Twitter dat hij de motie naast zich neerlegt. Herma wil wel een gesprek aangaan over de Sinterklaasintocht. De Vlaamse schrijver Tom Lenoir krijgt de Constantijn Huygensprijs voor zijn hele werk. Volgens de jury heeft hij de Nederlandstalige literatuur een adembenemend oeuvre opgeleverd. Lenoir schreef onder meer het boekenweekgeschenk van vorig jaar, Helder de Hemel. De Constantijn Huygensprijs met een bedrag van 10.000 euro is de literaire prijs van de gemeente Den Haag. Sven Kramer heeft zondag bij de NK afstanden zijn zegen op de 10 kilometer behaald in een pak dat tijdens de winterspelen in Sochi door alle Nederlandse schaatsers gedragen zal worden. Dat bevestigen ingewijden tegenover de NOS. Pak had nog een tijdje geheim moeten blijven. Bij de schaatsbond KNSB en sportkoepel NOC NSF zijn wat betrokkenen onaangenaam verrast door het uitlekken van dat nieuws. Kramer had het pak onlangs gekregen om in trainingen te testen. De afspraak was dat hij het niet in wedstrijden zou gebruiken. Maar toch reed hij zondag de 10 kilometer in het nieuwe pak. en finishte slechts 5 seconden boven de wereldrecordheid. Het weer in het noorden nog een bui, verder droog met veel zon. Het wordt 11 tot 13 graden. Komende nacht raakt het opnieuw bewolkt en morgen volgt weer regen. En dan gaat het weer harder waaien. Voor de verkeersinformatie naar de ANWB, John Bakker. Met een uh, normaal verkeersbeeld rond Amsterdam. Bij Rotterdam is het wat drukker na een ongeluk op de A15. Vanuit Gorkum naar Rotterdam staat eerst bij Harningsveld-Giessendam 7 kilometer. En verderop richting Europoort. Bij spijken nog 8 kilometer. En bij de werkzaamheden op de N57. Vanuit Ouddorp naar Rotterdam voor de A15 4 kilometer. De Amerikanen spioneren op grote schaal en daar vinden ze niks mis mee. De Russen die doen het heel kleinschalig, maar wel heel vernuftig.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 Irish op de Chance. Meer oog voor jou. Deze week bij Plus. Twee pakken plus Fairtrade koffie voor maar 5,99 euro. Het NOS Radio in Journal. Marcel Oosten en Lara Rensen. From Russia with love. From the four corners of the world come the men and women who play a deadly, dangerous game of espionage. Een cadeautje van de Russen op de G20-top in Moskou. Dat lijkt zo'n allervriendelijkst gebaar van Poetin. Herman van Rompuy besloot het gegeven paard toch even in de bek te kijken. En wat bleek? De USB-stick en de opladers... het toeristische informatie die president Poetin aan zijn gasten gaf... zouden in werkelijkheid bedoeld zijn voor het aftappen van informatie. Tenminste, dat beweren twee grote Italiaanse kranten. Korspedente David-Jan Godvoira in Moskou. Wat zeggen de Russen, David-Jan? Nou, de Russen ontkennen dit ter stelligste. Ze zeggen dat het een provocatie is. Ze zeggen dat het vooral bedoeld is... om de aandacht af te leiden van de hele nrc geschiedenis in Europa. Het afluisteren van regeringsleiders. En zeggen de Russen van... kijk, wat er nu de bedoeling van deze ophef is... van die beschuldiging aan ons adres... is dat het daar wat minder over gaat. Dus over die nrc spionage in Rusland. En dat de beschuldigende vinger naar ons gewezen wordt. Maar het is klinkklare onzin, zegt de woordvoerder... van president Poetin. Hmm, nou kwam dat aan het licht. We gaven dat al eventjes aan... doordat EU-president Van Rompuy de Boel niet helemaal vertrouwde. He? Wat gebeurde daar? Nou ja, hij heeft het... Uh, de USB-stick die hij USB gekregen heeft... heeft hij bij de beveiliging van uh, de EU afgeleverd... en gezegd van kijk er eens naar... dat is een standaardprocedure, begrijp ik. Um, en daar hebben ze inderdaad ontdekt... dat er allerlei spyware op zat... Uh, waarmee... Uh, uh, ja, zeg maar informatie uit computers van, uh, van de delegatieleden... en van de regeringsleiders uh, kan, kan worden uh, ja, uitgeplozen, opgehaald... en uh, uiteindelijk dus in de, in de handen van de Russen terecht kan komen. Is huh? er iets bekend van andere regeringsleiders... Nee, die hebben er nog niks over gezegd. Uh, het is overigens natuurlijk wel een heel interessant gezelschap. Want er zaten daar twintig wereldleiders bij elkaar. Hè, onder andere president Obama, het Frans-president Hollande... de Britse premier Cameron, Angela Merkel. Nou, die zaten er allemaal bij elkaar. Plus natuurlijk hun, hun delegaties. Bij elkaar honderden mensen die allerlei interessante informatie... Uh, met elkaar uitwisselen, onder elkaar uit, uitwisselen. Um, nou is dat overigens op zich helemaal niks nieuws. Hoor. Want bij al die toppen, of het nou over de G20 gaat... of de G8, of wat voor een internationale top... daar zijn natuurlijk allerlei spionageafdelingen... van allerlei landen uh, vreselijk actief. Dus wat dat betreft zou het niet zo gek zijn als dit is gebeurd. Maar nogmaals, de Russen ontkennen het ten stelligste. Ja, maar goed, met die ontkenning is daarmee de kous dan af? Dat uh, is heel moeilijk te voorspellen. Kijk, ik denk dat iedereen die die uh, USB-sticks nog, nog heeft... voor zover ze niet in de prullenbak verdwenen zijn... Um, nu natuurlijk laat die, die gaan onderzocht worden door, door ja. allerlei uh, technische diensten. En dan zal wel blijken of het inderdaad klopt. Uh, maar voor zover het, uh, dat nog niet gebeurd is... Uh, ja, moeten we even afwachten wat hier, uh, wat hier verder uh, het gevolg van zal, zal zijn. David-Jan Godvang vanuit Moskou. Dank je wel. Blijven bij het afluisteren. Uh, Amerikaanse veiligheidsdiensten komen steeds verder onder druk te staan... vanwege het afluisteren van Angela Merkel. Behalve Europeanen hebben nu ook invloedrijke congresleden... forse kritiek op het afluisteren van de Duitse bondskanselier. Gisteren, tijdens een hoorzitting in het Huis van afgevaardigden in Amerika... gaven we verschillende inlichtingenbazen tegengas. Will we Angela Merkel? De bijeenkomst begint met een bescheiden protest van enkele toehoorders. Gaan we excuses aanbieden aan Merkel? De demonstranten hebben grote brillen op waarop staat stop spying. Er zijn camera's in de zaal, dus alles is gericht op effect. En dat geldt ook voor de NSA-directeur Keith Alexander. Ik heb 8 NSA Ze zijn van de in dit land. Wat ze is unheralded. Acht jaar werk ik nu voor de NSA en wat deze mensen doen voor ons land is geweldig. En dan volgt het gebruikelijke verhaal over hoeveel terroristische aanslagen ze hebben helpen voorkomen. Voorzitter Mike Rogers van de zitting, een republikein, treedt op als een partijdige scheidsrechter... die de bazen van de verschillende inlichtingendiensten een prettige wedstrijd wil bezorgen. We moeten buitenlandse leiders toch wel bespioneren... Het antwoord van National Intelligence-directeur James Clapper... We moeten namelijk controleren of wat ze zeggen in het openbaar... ook overeenkomt met wat ze doen. Dit was een heel goed ingestudeerd 1 tje voor de nationale camera's. De diensten zijn dus absoluut niet van plan om te stoppen... met het bespioneren van bevriende leiders. Bovendien, de Europeanen doen het zelf ook bij ons. Have. De uh, ever, during the course of that time, engaged in anything that you would qualify as an espionage act, targeted at the United States of America. Yes, yeah, de Democraten in de commissie verstoren dan de harmonie. Maandag al had de voorzitter van de Senaatscommissie voor inlichtingendiensten gezegd dat het afluisteren van bevriende leiders niet kan. Dat zei Diane Feinstein, een Democrate uit Californië en een bondgenoot van Obama. In deze commissie vertegenwoordigt Adam Schiff dit standpunt. Would you consider a wiretap on the leader of an allied country to be a significant intelligence activity required to be reported to the intelligence committee? Het afluisteren van een buitenlandse leider zou u dat ons hebben gemeld? It, uh, but I believe, and I have striven to make this happen, uh, that we have lived up to the letter and spirit of that requirement. Ik weet niet precies wat ik van dit antwoord moet denken. Dat u heeft gehandeld naar de geest van de wet. Maar volgens mij hadden we dit gewoon moeten weten, zegt de Democrat tegen Clapper. En ik denk zeker dat een intelligence-activiteit die we ondernemen, has het potentieel voor the soort van blowback. We're today. Zeker nu blijkt dat dit zulke immense gevolgen heeft. Ja, zegt Klepper, als ik alles ga melden wat geweldige gevolgen heeft... als het in het openbaar komt, dan kan ik mijn werk niet meer doen. Al dus de National Intelligence Directeur, die hier de hakken in het zand zet. Voor de Republikein Rogers is de middag dan verpest. Het is disingenuous om te de voorzitter wordt heel erg kwaad. Alleen al van de suggestie dat de inlichtingendiensten... de commissie niet volledig zouden hebben geïnformeerd. Dus voor het aanbanden leggen van de veiligheidsdiensten... hoeft Obama niet te rekenen op de Republikeinen. Verslag van Wessel de Jong van die hoorzitting over de NAC... in het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden. Het NOS Radio 1-journaal... Elke dag het nieuws uit binnen en buitenland. Israël heeft zich aan zijn woord gehouden. Opnieuw is een groep Palestijnse gevangenen vrijgelaten. In augustus gebeurde dat ook al. Vrijlating is onderdeel van de vredesbesprekingen... tussen Israël en de Palestijnen. We gaan naar Ramallah, de westelijke Joraanhoever, Dat is onze correspondent, Monique van Hoogstraten. Monique, het gaat om 26 gevangenen uh, die zijn vrijgelaten. Hoe ging dat uh, gisteravond in zijn werk? Uh, duurde tot uh, na middernacht uh, voordat ze vrijkwamen... voordat ze toegelaten werden tot uh, Palestina, tot de Palestijnse gebieden. En uh, tot diep in de nacht uh, is er geweervuur uh, geweest... geweerschoten van vreugdevuurders, van uh, Palestijnen... die met hun geweer in de lucht schieten. Uh, toeterende auto's, dat duurde tot twee, drie, vier uur vannacht. konden maar slecht van slapen. Uh, het vermoeden is dat Israël dit soort uh, mensen graag midden in de nacht vrijlaat, zodat er geen groot feest kan ontstaan. Maar uh, Abbas laat zich dat feestje natuurlijk niet afnemen... want het is wel zijn feest dat deze gevangenen vrijkomen... heeft ze dan ook uh, ontvangen nog vannacht op zijn uh, kantoor. Mm, ik denk dat het feest aan de Israëlische kant niet zo uitbundig zal zijn... dat er helemaal geen feest gevierd zal worden, Monique. Nee, er is gisteren ook weer gedemonstreerd. Mensen hebben nog tot op het laatst toe geprobeerd om die vrijlating te voorkomen. Aan Israël veroorzaakt dit natuurlijk heel veel pijn. Het zijn allemaal mensen die Israëlische doden op hun naam hebben staan. Allemaal mensen die een aanslag hebben gepleegd. Wel allemaal heel lang geleden. Dit zijn mensen die hebben 20, 25 jaar lang uh, vastgezeten... Vaak als jonge mannen uh, hebben ze een aanslag gepleegd... nog voordat er sprake was überhaupt van enige vredesbesprekingen. Dat was voor de Oslo-akkoorden. Uh, nou, sindsdien hebben ze in de gevangenis gezeten. Veel mensen zijn nu moe, oud, uh, sommigen wat ziek. Maar voor veel Israëliërs zijn dit nog steeds de mensen... die ja, gevaarlijke terroristen zijn, die niet zomaar vrij mag laten. Als Israël zich aan zijn woord blijft houden, hoeveel volgen er dan nog? In totaal is afgesproken dat er 104 uh, gevangenen vrijkomen. En dat, is, dat gaat in vier rondes. Er zijn nu twee rondes geweest, de volgende nog twee. Dat is keurig verspreid over acht maanden tijd. En dat is meteen een stok achter de deur... om die gesprekken, die vredesbesprekingen, gaande te houden. Kijk, voor Abbas, die zal niet zo snel afhaken bij die gesprekken... zolang niet alle gevangenen vrij zijn. Uh, maar ook voor Netanyahu is het prettig, want zolang die besprekingen gaande zijn, heigt de wereld wat minder in zijn nek... He, met kritiek op de bezetting. Uh, zolang die gesprekken gaande zijn, kan die ook doorgaan... met de bouw van nederzettingen. Dat gebeurt ook dus negen maanden lang. Zolang als de Amerikaanse minister Kerry de beide partijen gegeven heeft... om te praten, uh, zullen die gesprekken uh, doorgaan. En is dat voor beide ook wel, een en zeker voor Netanyahu... ook een prettige status quo. Ja, status quo, maar wel nog steeds dus, als ik jou goed begrijp... een fragiel evenwicht, hè? Ja, er komt, er, het, het is, er komt weinig over naar buiten. Dat is ook op verzoek van diezelfde Ameri Amerikaanse minister Kerry. Die heeft gezegd, hè, houd een radiostilte in acht. Uh, iedereen bemoeit zich hier natuurlijk uh, altijd met vredesbesprekingen... de extremisten aan beide kanten. En daar houden ze zich behoorlijk aan, aan die radiostilte. Dus je hoort bar weinig over hoe het nu precies gaat. Het enige wat, wat bekend is, is dat er ongeveer dertien keer gesproken is... in drie maanden tijd... Er is nog zes maanden te gaan. Volgens Kerry uh, uh, gaat het goed. Hij is optimistisch. Maar goed, dat is natuurlijk ook zijn rol uh, om dat te zeggen. Ja, zo is dat. Nou, Monique van Hoogstraat. Dank je wel weer voor de laatste update... rond de vredesbesprekingen tussen Israël en de Palestijnen. De ANWB voor de verkeersinformatie. John Bakker houdt de boel een beetje heel. Nou, ja, het, het op zich valt het wel mee. Zeker rond Amsterdam en Rotterdam. Daar was wel een ongeluk bij Rotterdam op de A15, maar daar is de situatie ook weer normaal. Wel is er net een ongeluk gebeurd op de N200. Amsterdam halfweg. De weg is in beide richtingen voor de aansluiting met de ring van Amsterdam, de A10, afgesloten. En de meeste vertraging eigenlijk op de N57 vanuit Oudorp naar Rotterdam... voor de aansluiting met de A15, 5 kilometer. We tellen af richting Sochi, de Olympische Winterspelen. Nog 100 dagen, Mark Robin Visser. Betekent dat dan dat ze er al klaar voor zijn of dat er nog heel wat moet gebeuren? Nou ja, nou ja, wanneer ben je ergens klaar voor? Dat is natuurlijk uh, een uh, hele goede vraag. Ik zal het dus eventjes aan de discipline manager vragen, want zo heet dat, meneer O'Reilly, hè? Discipline manager. Ja, zo heet dat. Ja, wanneer ben je er eigenlijk er klaar voor? Klaar voor de spelen? Ja. Nou, ik denk we hebben nog 100 dagen, dus uh, ik denk je bent klaar. voor... Ik, ik, ik ben overtuigd dat onze team, samen met Jeroen Otter, ja, wij zijn er nu klaar voor. De bondscoach. Dat klopt. Wij zijn ja. er klaar voor. Luisteraars, wij bevinden ons in de catacomben van uh, Tiaf... waar zojuist een mevrouw met een verse emmer sop aangeloopt. Goedemorgen. Goedemorgen. Waar gaat, waar gaat u naartoe? Uh, toiletten en dan met de ijshockeykleedkamers. De ijshockey. En de rest is al helemaal spik en span. wat hebben uh, we daar anderen gedaan. Oh, u heeft nog een collega? Meerdere. Meerdere zelfs? We zijn meestal met vijf man. En zo wordt er iedere ochtend hier vroeg al in het stadion gewerkt... Ja, wij zijn niet kwart over zes. Tenminste, ik en mijn uh, en collega's zijn niet kwart over zes. Geweldig. Veel succes met de werkzaamheden. Dank je wel. Zo gaat dat dus dan hier, hè? Om die schaatsers en iedereen die hier traint maar uh, van dienst te zijn. Ja, en ook het uh, schaatsende publiek natuurlijk. Die we allemaal in een schone, naar een schone wc ja. gaan. Ja. Je hoort, de muziek staat ook al aan. Opwekkende schaatsmuziek. Zullen we even naar de ja. baan teruglopen? Nou. Uh, short track dus, hè? Ja, short -track ja, daar gaan we zit, het dus het even over hebben. Zit in de lift. Uh, we hebben nu uh, twee, uh, twee hoofdsponsors, KPN en Randstad. We hebben veel meer uh, televisie-exposure. NOS ja. hebben alle World Cups die ze zich uit. Ja. Dus uh, ShortTech is degelijk in de lift. Ja. En hoe komt dat eigenlijk? Um, zes, zeven jaar geleden, wat ik eerder zei, uh, heeft Arie Coates, Dirk de Sport uh, en ik uh, uh, samen een, een, een, een visie, een plan, een droom. Ja. Uh, bedacht van hoe kan het zo zijn dat Nederland als schaatsland, de beste schaatsland ter wereld, waar de meeste schaatsers allemaal vandaan komen, uh, geen topland is als shorttrack. Ja. Uh, we hebben gezegd van nou uh, alle uh, nationale trainingcentres gaat verhuizen vanuit uh, het uh, Zoetermeers, Den Haag. Mm -hmm. En uh, alle sporters moeten komen wonen in Heerenveen. en ja. fulltime trainen. We hebben een trainer uit het buitenland gehaald, John Monroe uit Canada. En uh, ja, we zijn uh, gaan trainen. Ja. En hard trainen. Straks om 11 uur wordt de, uh, de ploeg, de genomineerden worden gepresenteerd. Hè. Ze hebben zich nog niet geplaatst. Dat moet nog gebeuren. Dat moet nog gebeuren. Over een kleine anderhalf week... zullen de eerste World Baker Olympisch kwalificatietoernooi, officieel heet dat zo, uh, plaatsvinden in Turijn. Het zijn een vierdaagse toernooi van 7 tot uh, 9 uh, mm -hmm. november... Uh, daar zullen er een aantal punten verdiend voor landen. Een week later uh, vliegen ze door naar Kolomna, dat is in Rusland. In een buitenwijk van, Ru van Moskou. Mm -hmm. En daar zullen ze ook uh, vier, dezelfde vierdaagse wedstrijd herhalen. En die twee wedstrijden uh, opgeteld bij elkaar. Dan zullen de top acht landen uh, van die wedstrijden gecombineerde uitslagen... Uh, zullen uh, gekwalificeerd voor de Spelen. De top 32 en de top 36 rijders gekwalificeerd zijn voor de afstanden. Kortom, de druk op de short trackers neemt toe. Het gaat er nu echt om spannen. Het gaat echt spannend worden. Ja, nou, we verwachten ze hè, elk moment eigenlijk ja, dat ze hier komen, binnen gaan komen. Die, die komen zo meteen binnen. Dan denk ik. gaan we dus even kijken hoe het, hoe het met ze gaat. We hebben het ijs al geïnspecteerd. Dat is goed. Er gaat een klein dweiltje nog overheen. Dat klopt. Ja. En dan kunnen we los hier in Tio. En dan gaan we wat harde rondjes rijden. Harde rondjes. Ja. Harde rondjes. <lacht> rondjes. Knijterharde rondjes. Inderdaad. Tot straks. Tot straks. Daar gaan ze. Nee, de harde rondjes. Zo dadelijk, dan hoort u goed nieuws voor Frankrijk. Met name voor Franse gijzelaars. Ze zijn namelijk vrijgelaten. Hoort u zo dadelijk van onze correspondent. De klap, klap, on top of the world van Imagine Dragons. In Niger zijn vier Franse gijzelaars vrijgelaten. Ze hebben ruim drie jaar vastgezeten. De Franse president Hollande bracht het goede nieuws zelf. Inderdaad, goed nieuws. Correspondent Frank Renaud in Parijs. Frank, waar zijn de vier voormalige gijzelaars nu? Ze zitten in het vliegtuig. Ze zijn onderweg van Niger naar Parijs. Gistermiddag reisde de minister van Buitenlandse Zaken en Defensie van Frankrijk naar Niger toe om de vier mannen op te halen. En vanochtend vroeg voor zeven uur al zijn ze weer terug in het vliegtuig gestapt. Eind van de ochtend zullen ze aankomen bij Parijs, het vliegveld. En daar worden ze verwelkomd door president Hollande. Nou, in Frankrijk is er natuurlijk een blijdschap al om, zoals bij de broer van een van de vier gegijzelde mannen, Daniel Laribe. Het is een gelukzalige gevoel, zegt de broer. Het is onbeschrijfelijk. En het is ook nog steeds een beetje moeilijk te geloven dat mijn broer nou eindelijk na drie jaar echt vrij is, zei hij. Ja, wie zijn deze vier en wat deden ze eigenlijk in Niger het gaat om vier Fransen dus, in de leeftijd van 28 tot 61 jaar... en ze werkten in een uraniummijn in Noord-Niger... voor twee Franse bedrijven die daar gevestigd zijn. De mannen werden daar gekidnapt met nog drie anderen in 2010, dus drie jaar geleden. Maar na een paar maanden werden die drie van de zeven bevrijd... en toen bleven die vier dus alleen achter. De verantwoordelijkheid voor de ontvoering werd opgeheist door ACMI... dat is die Noord-Afrikaanse tak van Al-Qaeda... Het viertal is niet altijd samengebleven in de jaren ook. Ze werden gescheiden en ze zijn bevrijd overigens in Noord-Mali, het buurland van Niger dus. Ze zijn in goede gezondheid en het eerste wat ze deden toen ze bevrijd werden was een douche nemen en lekker eten. Hmm, ja, daar kan ik me veel bij voorstellen, Frank. Uh, nou werden ze vastgehouden door Al-Qaeda in Noord-Afrika. Net als de Nederlandse gijzelaar Jacques Rijken, die werd in buurland Mali ontvoerd, is ook nieuws over hem, weet je dat? Ja, die Nederlander werd dus twee jaar geleden ontvoerd inderdaad in Malië. Het opmerkelijk is, vorige maand dook een video op waarop Sjaak te zien was. En ook deze vier Fransen die nu dus bevrijd zijn. Wat erop lijkt, lijkt te wijzen dus dat ze door dezelfde groep worden vastgehouden. Het opvallende is alleen dat de Franse autoriteiten niks zeggen te weten... over het lot van die Nederlander, over Sjaak Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken wilde gisteravond ook geen commentaar geven. Dus op dit moment weten we gewoon helemaal niks. Is er nog iets bekendgemaakt over hoe ze zijn vrijgekomen? Ja, de Fransen zeggen dat er geen militaire bevrijdingsactie is uitgevoerd. Er is vooral onderhandeld met de geïsolenden, heel erg lang ook, maar er is door de regering geen losgeld betaald. Non, la doctrine appliquée du président de la République française, c'est qu'on ne verse pas de rançon, mais c'est, je peux le dire, l'intervention du président Youssef qui a été déterminante en déclencher la libération. Minister van Buitenlandse Zaken Laurent Fabius zegt dat de bevrijding het werk is van het diplomatiek politieke inspanningen van de president van Niger... in samenspraak van de Fransen. Maar de is dus geen geld betaald, zegt hij. Er zijn wel specialisten die zeggen dat het onmogelijk is... dat Acme deze vier Fransen voor niks heeft losgelaten. Want die andere drie bijvoorbeeld... die dus eerder werden vrijgelaten, waar we het net over hadden... daarvoor is door de bedrijven waarvoor ze werkten... die twee Franse bedrijven... 13 miljoen euro naar het schijnt betaald. Tja, staat betaald. Nooit losgeld. Althans, dat zeggen ze. Frank Renaud in Parijs. dankjewel. Veel beweging, maar weinig goals...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 Vette koeien, domme ezels, benieuwd met welk dier de profeet Amos de vrouw vergeleek? Kijk dan vanavond naar de Grote Bijbelquiz. Onder leiding van teamcaptains Mike de Boer, Catherine Kel, Brownie Dutch en Sasia Morali... strijden vier regio's uit Nederland voor de overwinning. De Grote Bijbelquiz 2013. Vanavond, 5 voor half negen, Nederland 2.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 Het is half acht. We gaan naar Dorot-Megensvoort voor het nos journaal Rusland heeft vorige maand tijdens de G20-top in Sint-Petersburg... geprobeerd om deelnemers te bespioneren. Dat melden de Italiaanse kranten La Stampa en Corriera della Sera. Alle deelnemers zouden van de Russen USB-sticks... en opladers voor mobiele telefoons hebben gekregen. En daarin zou elektronica hebben gezeten die heimelijk data kon detecteren. Spionage zou zijn ontdekt door EU-president Van Rompuy. Rusland ontkent dat er op die G20-top op die manier is gespioneerd. De VVD wil dat vanaf 2020 in de hoogste klasse van het VWO alleen nog les wordt gegeven door docenten met een universitaire opleiding. Leerlingen die worden voorbereid op een universitaire studie moeten les krijgen van leraren met dezelfde achtergrond, is de gedachte daarachter. Coalitiepartner PvdA vindt het plan sympathiek, Zometeen VVD-Kamerlid Duizenberg hierover. In India zijn bij een busongeluk zeker 40 mensen omgekomen. Na een botsing ging de bus in vlammen op. Het ongeluk gebeurde toen de meeste passagiers lagen te slapen. Vijf passagiers en de chauffeur konden op tijd wegkomen. De bus was op weg van Bangalore naar Hyderabad in het midden van India. Volgens ooggetuigen was het voertuig binnen een paar minuten uitgebrand. Bij de brand in een windturbine in Oldgensplaat zijn twee mensen omgekomen. Boven in de turbine vond de brandweer gisteravond het lichaam van een monteur die sinds gistermiddag werd vermist. Eerder werd het andere slachtoffer al gevonden op de grond naast de windmolen. Twee monteurs konden zichzelf in veiligheid brengen. En Sven Kramer heeft afgelopen zondag bij de NK afstanden... zijn zegen op de 10 kilometer behaald in een pak... dat tijdens de winterspelen in Sochi... door alle Nederlandse schaatsers zal worden gedragen. Althans, zo'nzelfde pak. Het pak had nog een tijdje geheim moeten blijven. Afspraak was dat hij het op trainingen zou gebruiken... en nog niet in wedstrijden. Kramer finishte zondag slechts vijf seconden boven de wereldrecordtijd. Dat zijn de hoofdpunten. Doen we naar weerplaza.nl. Michiel Severin, goedemorgen. Goedemorgen, Marcel. Wat wordt het voor weer vandaag? Uh, de beste dag van de week. En dat geldt dan voor de liefhebbers van zonneschijn. Op dit moment zijn er weinig wolken boven Nederland. Maar die paar wolken die leveren dan wel weer her en der een bui op. Dus kijk wel even op de regenradar. Er kan dus een enkel buitje vallen. Maar de zon die overheerst. En dat geldt zowel voor de ochtend als de middag. Dus wat dat betreft een uh, toch vrij stralende dag. Temperaturen zijn op dit moment nog wel laag. In Limburg bijvoorbeeld 5 graden. Maar zit je langs de westkust of op de Waddeneilanden, dan is het al 10, 11 graden. Hm. En vanmiddag wordt het dan zo'n 11 graden in het zuidoosten tot 13 graden plaatsen aan zee. Nou, die liefhebbers, dat zijn wij. Is dat dan maar één dagje, Michiel? Ja, dat is voor een groot deel van het land maar één dagje. Komende nacht net de bewolking alweer toe. En morgen hebben we dan hele grote verschillen. Langs de westkust en in het noordwesten is het de hele dag bewolkt. En vooral in het noordwesten gaat het gewoon bijna de hele dag ook regenen. Daarbij een windkracht 7, dus daar is het gewoon weer bar en boos. Dat gebied dat ligt daar heel lang stil. Dat betekent dat het zuidoosten en oostenmorgen nog lange tijd droog weer hebben met geregeld zonneschijn. En daar komt de regen dan pas in de namiddag of avonduren. En bovendien is het dan flink afgenomen. Dus daar zit maar een enkel spatje. Terwijl het noordwesten dan zo'n 5 à 10 mm heeft gekregen. Michiel in tot over een uur. Door naar Sean Bakker voor de verkeersinformatie. Met een uh, redelijk normale ochtendspits. Wel was er vanochtend vroeg een ongeluk op de A15 richting Europort bij de Botlektunnel. En daardoor rijdt het nu nog langzaam op diverse plaatsen op de A15 richting Europoort. De langste file is op de A9, van ook maar naar Amstelveen, bij Battenverdorp 6 kilometer. En bij de werkzaamheid op de N57 vanuit Oudorp naar Rotterdam, voor de aansluiting met de A15 5 kilometer. Dankjewel John en tot later. Het Nederlandse onderwijs lijkt soms net op een doelpuntloos gelijkspel. Hoe dat zit, hoort u zo dadelijk.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 Bonjour, monsieur Dupont. Excuses pour le paquetje footsie. Le respons pas. Dus uh, je breng het nu met de voiture de mon chef. A uh, tout de Ja, jongens, zo raak ik alle buitenlandse klanten kwijt. Met de experts van FedEx voorkomt u stress op de zaak. Voor al uw binnenlandse en buitenlandse zendingen, FedEx. Waarom u voor een heggeschaar van stiel kiest? Omdat onze machines gebruiksvriendelijk en betrouwbaar zijn.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 Inzicht, grip, resultaat. Deze week bij Albert Heijn 25% korting op diverse puur en eerlijk fairtrade artikelen. Accountview bedrijfssoftware huren? Kijk op vismasoftware.nl slash huur. Zes minuten over half acht. Goedemorgen. U luistert naar het NOS Radio 1 Journaal.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 Ja, zeker. Maar we komen niet, uh, niet zomaar bij de, de top uit... als het om ons onderwijs uh, gaat. Hij vraagt wat aan docenten en eigenlijk ook aan minister bussen maken. Want er moet natuurlijk geld bij. Er is geld nodig voor een bijscholing van deze docenten tot 2020. De um, coalitiegenoot PvdA staat positief tegenover het plan. Um, minister Bussemaker spreken wij later natuurlijk na half negen. U kunt daar nog uh, vragen over stellen. Vragen over dit plan. Vragen die u überhaupt heeft onder het onderwijs... en de begroting van minister Bussemaker. Dat kan door te mailen naar vraaghetdeminister.nl U kunt ook even kijken op onze website. Aan de rechterkant staat een button waarop u op kunt klikken. Gaan we naar de sport. Philip Koken, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, het pak houdt ons bezig. Het pak, het schaatspak van Sven Kramer. Daar reed hij zondag de 10 kilometer in, in dat pak. En dat pak moest nog geheim blijven en was ook eigenlijk alleen voor trainingen bedoeld, lezen wij. Filip, wat weet jij van dat pak? Ja, ik weet niet precies hoe dat, hoe dat werkt in het pak. Wel weet ik dat dit een soort vierjaarlijkse cyclus is. Want bij iedere Olympische Spelen uh, gebeurt er zoiets. Omdat schaatsen zich nu eenmaal laten omringen met... Uh, met wetenschappers die van alles verzinnen... om maar een paar tiende of een paar duizendste uh, seconden tijdwinst te kunnen boeken. Denk maar aan de strips bijvoorbeeld op de kleding. Die de wind kan breken. Nou, dit zal ook wel in, in, in uh, zoiets zijn. Ja, hij reed, uh, we hebben het er nog over gehad twee dagen geleden... hij reed opvallend, makkelijk opvallend soepel in dat pak. Hij had uh, nog lucht over zelfs, na afloop meteen naar de finish. Ja, uh, en waar het hem precies in zit, uh, op het oog... Uh, zag het er net zo uit als bij iedere andere schaatsrace. Dus er zal iets aan, het, aan de binnenkant gefabriceerd zijn... Wat dat precies is, weet ik ook niet. Het zal ongetwijfeld de komende dagen boven water komen. Maar ja, je zal wel een beetje de indruk krijgen dat andere schaatsers jaloers kunnen worden op het pak van Zwemkamer. dat hij daar nu al ingereden heeft. Mm -hmm. Terwijl, als je alle berichten mag geloven, dat nu nog niet de bedoeling was. Ja, nou ja, dat is natuurlijk ook. Je kan daar ook uh, boos over worden, natuurlijk. Het is, het is niet helemaal eerlijk. Zijn voornaamste concurrenten, Jorik Bergsma en Bob de Jong, die moesten zondag, wat was het, ruim vijf seconden toegeven. Ja, nou denk ik dat uh, Kramer in deze vorm uh, in, in welk pak dan ook wel oh, had okay. gewonnen. Nou, vooruit. Nou, ben, ben je nu tevreden? <laughs> <laughs> nou ja, ik ben ik ook zo tevreden al. <laughs> ja, doe jou ook zo'n pak. Ja. Ja. Ja, maar zouden zij, zouden zij um, terecht kunnen claimen dat dit um, ja, misschien wel oneerlijk spel is? Wellicht wel, maar dan gaat het om de Nederlandse kampioenschappen afstanden. Want daarin is gereden. En alles gaat toch om Sochi. Hè? Dat is over honderd dagen van nu. Nou ja, ze eh, zullen de komende tijden. Zullen ze inderdaad wel eh, zelf ook weer gaan trainen in dat pak? En zij zullen ook de beschikking krijgen over de pak. Dat is natuurlijk een Nederlandse vondst. En eh, ten opzichte van Sven Kramer bij de wedstrijd waar het echt om gaat in Sochi. Zullen ze echt niet benadeeld worden. Goed, dan naar het bekervoetbal van gisteravond. Gewoon in een shirtje, en een broekje. Ado Den Haag verloor uh, met 2-1 van uh, MVV. Ja, wie weet wat er nog in dat shirtje en dat broekje uh, ja, zit. we moeten maar eens bij MVV gaan informeren. <laughs> en Utrecht kwam met moeite langs de Kozakken Boys. Uh, ja, toch een avond van verrassingen. Ja, en een avond van, van verdergaande nivellering. Hè. We, hebben ja? dat over, we, we hebben die discussie gehad in de eredivisie. Dat gaat nu ook gewoon door in het bekertoernooi. Oude Den Haag won het afgelopen weekend uh, van Twente... van de koploper in de eredivisie... en wordt nu weer verslagen door een uh, eerste divisieclub, MVV... Ja, je kan er inderdaad geen pijl meer op trekken. En uh, Utrecht, inderdaad, bijna uitgeschakeld door de Kozakkenboys uit Werkendam. En in de laatste minuut hadden de Kozakkenboys zelfs een enorme kans om te winnen. En Utrecht won uiteindelijk dan nog in de verlenging. En ja, je kunt het niet eens meer een, een blamage of een bijna blamage noemen. Want dit gebeurt inderdaad, uh, ja, iedere, iedere week en iedere midweek. Dus... Uh, de wal heeft inderdaad het schip gekeerd. Hè. Er worden niet meer nodeloze miljoenen gegooid in die clubs. En dan zie je dat we nu in een overgangsfase zitten... en dat mensen moeten wennen aan het... feit dat je wel eens een paar jaar lang geen, bu geen dure buitenlanders binnenhaalt en dat je met dezelfde selecties moet werken... en met hele jonge jongens. Ik denk dat het over een paar jaar wel beter wordt. Maar nu weet je inderdaad niet wat je kan verwachten. Ajax won met 4-1 van altijd sterker worden Hendrik Ido Ambacht. <lacht> ja, en in en de tweede ook helft ook. speelde Ajax echt een, een fletse wedstrijd. Het was een over Winning zonder Franje, maar gelukkig won Ajax wel. Ja, dat is dan ook weer zo. Filip Koker, dankjewel. Het BK-toernooi gaat deze dagen verder. Wij gaan ook verder met John Bakker. Hoe is het op de weg inmiddels, Jan? Het is wel ietsje drukker dan gebruikelijk. Dat heeft vooral te maken met de drukte rond Rotterdam op de A15 richting Europort. Er was vanochtend vroeg een ongeluk bij de Botlektunnel. Maar daarachter rijden nog steeds op diverse plaatsen langzaam. Ook een ongeluk op de A58 vanuit Breda naar Bergen op Zoom bij Wouwse Plantage. Daar staat 4 kilometer file, de linkerrijstrook is daar dicht. En bij de werkzaamheid op de N57 vanuit Ouddorp naar Rotterdam voor de A15 4 kilometer. Kwart voor acht. Jarenlang, jarenlang schommelden zo'n 30 medewerkers van de Rabobank met de zogenoemde Libor-rente. Heeft daar uitgebreid over gehoord natuurlijk. De bank kreeg daarvoor gisteren een boete van maar liefst 774 miljoen euro. Rabotopman Piet Moerland stapte per direct op. En het nieuws betekent een enorme druk in het vertrouwen. Want voor veel mensen was de Rabobank zo'n degelijke betrouwbare partij. Ik vind dat wel schadelijk voor de Rabobank dat zulke verhalen loskomen. Maar ik heb het idee dat ze toch met een wat andere visie... met een wat ander idee bankieren dan uh, andere banken. Uh, uh, ik blijf voorlopig wel rekening houden. Dus uh, dat zal... Niet zo, je loopt niet zo snel naar een andere bank toe. Welke moet je wel vertrouwen tegenwoordig? Jee, wat een toestand, hè? Ja? Ja, ik vind het wel heel erg. Uh, vooral omdat de Rabobank zich altijd zo uh, zich, uh, presenteert als uh, degelijk en verantwoord. En, uh, en ik kan me niet voorstellen dat uh, die um, raad van bestuur allemaal niet heeft geweten. Het is schandalig. Ja. En zeker omdat ze altijd zo het beste jongetje van de klas willen zijn. Huh? Dus uh, mooi niet, hè? Maar ze krijgen ook geen bonus, geloof ik. Dat scheelt nog. Okay. Prachtige commentaren hoort u zo bij medewerkers van de bank... klanten van de bank. In de studio te gast Paul Stamsnijder van de Reputatiegroep. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat doet de Reputatiegroep? Wij helpen organisaties bij reputatievragenstukken. Nou, dan heeft de Rabobank u vast al gebeld, of niet? Nee, maar dit is natuurlijk wel een bijzonder tragische situatie... want alles wat hier is gebeurd, dat is toch wat Rabo niet is... en ook vooral niet wil zijn. Dus mm. dit is, als je vanuit reputatieperspectief kijkt... de ergste nachtmerrie die je kan overkomen. Dat is ook wat de kranten vanochtend schrijven. Triple E kwijt, wielerploeg kwijt, reputatie kwijt. Dat is een artikel van de Volkskrant. Ook aardig is de voorpagina van NRC Next vanochtend. Ik hou hem even voor u op. Yeah. We zien daar het bekende hoofd van Jochem de Bruin. Um, zou zijn Rabo niet meer herkennen. De Rabobank gold altijd als onkreukbaar degelijk. En zelfs een tikje ouderwets En gisteren. Is dat allemaal veranderd, is de conclusie van NRC Next. Klopt, dat is het allemaal veranderd. Of kan de Rabobank nog het imago herstellen? Nou, kijk, waar we natuurlijk over praten... is een situatie die zich voorgedaan heeft met 30 medewerkers... Uh, van de 60.000 in de Londense City. Dat staat ver van de lokale Rabobanken af. Uh, het is wel, wel degelijk een, uh, zeer <coughs> Pardon, een zeer serieuze situatie... Maar ik denk als er één speler is die dit bijzonder serieus neemt... is het de Rabobank zelf. Want het signaal wat zij afgeven met eigenlijk het koningsoffer... door de belangrijkste man binnen de organisatie te laten opstappen... door ook alle mogelijke betrokkenen het woord te laten voeren... en eigenlijk uh, op alle mogelijke manieren aan te geven... dat ze gevoelig zijn voor de kritiek... dat dit ook het ergste is wat hen had kunnen overkomen... en dat ze daarmee ook een signaal geven naar de samenleving... dan denk ik ja... De meest verschrikkelijke nachtmerrie die er is. Maar de manier waarop ze reageren is vanuit de professie... als het over reputatie gaat, de koninklijke weg. Maar het is wel damage control natuurlijk. Uh, dit is slecht voor iedere bank als het gebeurt. natuurlijk dit, voor is de reputatie. Slecht, dit is een wedstrijd met alleen maar verliezers. Maar is het juist voor de Rabobank uh, zo schadelijk? Omdat zij toch ook koketteerden met dat, dat degelijke beetje ouderwetse... Nou, koketeren is een groot woord. Maar het is natuurlijk een bank waarbij wij allemaal het beeld hebben... dat het gewoon een oer-Hollandse degelijke nuchtere bank is. Maar dat brengen ze en, steeds zelf ook naar voren. Ja, dat klopt. En daarom is het ook zo, zo tragisch... Uh, dat deze situatie zich nu heeft voorgedaan. En in die zin uh, is er natuurlijk al een hele grote beweging gestart... binnen de Rabobank onder de leiding van uh, president-commissaris Wout Dekker. Waar gekeken wordt naar uh, het nieuwe leiderschap. Waar echt gekeken wordt naar de nieuwe verhouding... tussen de lokale banken en uh, uh, Utrecht, om het maar zo te zeggen. En waar dus op vele fronten wordt gekeken... van ja, hoe maken we nou Rabobank uh, gepast voor de 21ste eeuw? En uh, de situatie die zich nu voordoet, daar kunnen we winnen. We, de, de laatste die daar doekjes om wint is Rabobank zelf. Hè. Die ja. zijn daar zeer kritisch in. Uh, maar ze nemen wel alle mogelijke verantwoordelijkheden. En in die zin vind ik het heel krachtig dat zij zeggen: ja, de hoogste in rang die stapt op, uh, stelt het bankbelang boven het persoonlijk belang... en eigenlijk het algemeen belang ook nog boven het bankbelang. Mm. Dus dat is wat je aanspreekbaar bankieren noemt. En dat is wel het bankieren van de 21ste eeuw. Dus ja, we mogen allemaal kritisch zijn over de situatie... want die is gewoon bijzonder vervelend. Maar laten we ook uh, met enige nuance kijken... naar de maatregelen die Rabobank zelf treft. Ja, moeten ze ook doen, hè? want de top uh, zit te slapen inwezen. Heeft dat zegt ook de Nederlandse bank als toezichthouder. Ja. Daar had veel eerder moeten worden ingegrepen. Ja, de Nederlandse bank is natuurlijk... Als toezichthouder ook bijzonder kritisch geweest. Uh, die hebben inderdaad gezegd dat de compliance niet op orde was. Mm. Uh, dat klopt. Ja, goed punt. Ja. <laughs> um, wat doet dit met um, bedrijven in het algemeen? Want u um, het gaf al aan, wij uh, helpen bedrijven die zich moeite hebben... met reputatievraagstukken of daar vragen over hebben. Wat, wat, wat komt u tegen als bedrijven dit overkomt? Nou, ik denk dat Rabobank op een heleboel punten uh, juist laat zien... dat zij oog en oor hebben voor wat er in de samenleving speelt. En in die zin... Uh, dat komt u ze... ook wel eens tegen bij bedrijven dat ze dat niet hebben. Dat, dat ze nou, geen en... idee hebben van hoe ze dit zouden moeten oplossen. Nou, meer in de algemene zin uh, om naar de positieve voorbeelden te kijken. Kijk, we, le we leven in een hele turbulente tijd. De economie zit tegen politieke onrust. Uh, maatschappelijk perspectief is niet altijd duidelijk. Bedrijven die moeten zich verantwoorden naar de samenleving toe. Mm. En die maatschappelijke rol van met name ook banken... daar zijn de banken als eerste enorm druk mee bezig. En in die zin laten we ook gewoon enigszins nu, genuanceerd kijken naar die situatie. En dat zie je ook op andere fronten. Dat als je aan je reputatie wil werken... begint het met de vraag, ja, waartoe zijn wij op aarde? Voor de wereld om ons heen. Ja, en nu, wat zou u de Rabobank adviseren? Want het, imago, het huidige imago hebben we besproken. Zou u ze adviseren dat van imago te veranderen? Nee. Uh, maar ze zullen wel tijd nodig hebben om uh, hiervan te herstellen. Maar eigenlijk vast te houden aan de identiteit hebben. En vooral te laten zien wat bankieren op zijn rabo's is. Want daar is intrinsiek helemaal niks mis mee. Maar die dat is bijzonder kracht, krachtig die, juist. Die deuk, zegt u, klopt je er dus wel uit? Ik zeg niet dat, die deuk de uitklop, dat je die deuk eruit de klopt. Maar die wond die moet wel herstellen, laat ik het zo formuleren. Goed. Paul Stamsnijder van de Reputatiegroep. Hartelijk dank. Dank u wel.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 Love, hoor je van Ryan Shaw? Nou, ik maak me toch een beetje zorgen over de Nederlandse short trackers Mark Robin Visser, want ze lijken niet op tijd te rijden. Hè? Ja, ik ook. Nee, nee, ja, we, we staan nu buiten bij t bij de hekken, de, de parkeerplaats af te turen. Maar, ja, daar uh, daar, <laughs> nog, ik, daar, ja, daar sta je dan. Ja, daar sta je dan met je goede gedrag. Maar er zit ook wel weer wat achter. Want ik zat, zat het net even met meneer O'Reilly te bespreken. De discipline manager. Ja, ja, en ik fijn. vroeg me al af, van, is, waar is die discipline dan? Maar toen zei hij, ja, maar het is ook niet zo gek. Want in Sochi... Is het veel later? Ja, het is drie uur later nu in Sochi. En oh, uh, we hebben ja. besloten over drie weken gaan we hier uh, sowieso op Tiaf... sowieso veel later op de ochtend en in de middag ook schaatsen. We gaan steeds later beginnen om een beetje vast in dat ritme te komen. Ik vind het een heel mooi verhaal. Ja, nou ja, ja. ja dat, dat, dat, dat klopt. Uh, steeds uh, later eten, later lunchen, enzovoort, enzovoort. Ja. Ja. Zeg, waar zullen wij het dan nog ondertussen nog eens even over hebben? Nou, uh, wat gaat gebeuren na de twee Olympische kwalificatietoernooien? Oh, ja. oh, ja, uh, ja, dat is ja, ook belangrijk. Ja, uh, ze, zijn, ze komen op 18 november weer terug in het ja, land. Kort, hoor. Ja, ja. Uh, daarna uh, direct uh, vertrekken naar Tenerife, tien dagen. En dan hebben we nog een NK, en NK nog een... in Amsterdam en dan een EK in Dresden. Kortom, er staat ontzettend veel programma. Ja. Dus ik ben hier wel in het goede adres. Je bent absoluut een goed goede adres. Maar dan zonder soort shorttrekkers. Ja, we hebben <lacht> één wedstrijd vergeten. Ja. Hebben we, Jurien die gaat ook meedoen aan de OKT of ja, de het is een, ja, ja. Ja. Dat is Z een lange baanwedstrijd. Zullen we het daar straks nog even over hebben? Inderdaad. Wachten we ondertussen op de shorttrekkers. Geweldig. Het NOS Radio Journal journaal Media Overzicht. Het verhaal dat Rusland tijdens de G20-top... vorige maand in Sint-Petersburg regeringsleiders wilde bespioneren... is veel besproken op Twitter. Wat dacht je nou dat landen als Rusland, Iran en China... netjes van ons afblijven, twittert iemand? Hm, iemand anders zegt, die jongens zijn toch verder ontwikkeld dan James Bond. Ander nieuws. Ja, verzekeringsmaatschappijen gaan alle claims over de stormschade streng controleren. Verwachting is dat mensen oude schades aan huis of auto voorgoed proberen te krijgen. Maar volgens Metro zijn de schade-expertbureaus druk bezig deze oplichters te ontmaskeren. Het kabinet gaat voortaan om de twee weken overleggen... met de oppositiepartijen D66, ChristenUnie en SGP. Daarmee wil het kabinet het ondanks gesloten monsterverbond... vaste structuur geven. Dat staat te lezen in de Volkskrant. En de fractievoorzitters Pechtold, Slob en Van der Staai... worden dan regelmatig bijgepraat op financieel-economisch terrein. Ja, dan mogen ze het niet meer over autentie hebben, denk ik. Hè? Zoals bij jou in de uitzending nee. met nee, de minister. Weet je nog? Ja. Mm -hmm deelraad van Amsterdam-Zuidoost wil dat er geen vergunning komt voor de Sinterklaasintocht in het staddeel. Een intocht met zwarte pieten wekt bij veel gekleurde bewoners in Zuidoost. Negatieve en pijnlijke gevoelens, meldt RTV Noord-Holland. Ja, nou zou Zwarte Piet worden gezien als een provocatie. Het leek het staddeel daarom beter dan dat er maar helemaal geen intocht van de goede Man komt.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 AT5. Nou, zaterdag raakte dat elftal betrokken bij een massale vechtpartij. De hoofdrolspelers van die vechtpartij zullen door de club worden geroeid. Steeds meer Nederlanders doen een beroep op de kerk omdat zij financiële problemen hebben. In 2012 werd er uh, iedere dag meer dan honderd keer aangeklopt bij de kerk. Uh, blijkt uit onderzoek Armoede in Nederland, dat vandaag wordt gepubliceerd. Nieuw is dat de hulpbehoevende veel ZZP'ers zijn, schrijft Trouw.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 nog eventjes naar het Nationaal Schoolontbijt. Het volgende week wordt gehouden op vele basisscholen. Het is een promotie van ongezond eten. Dat zegt voedselwaakrond Foodwatch. Meld nu.nl. Volgens Foodwatch krijgen kinderen ongezonde producten... als volle margarine, hagelslag, zoute smeerkaas... en sinaasappelsap uit pak voorgeschoteld. De organisatie wil nu dat de overheid ingrijpt... en begint een e-mailactie tegen het jaarlijkse schoolontbijt. Nou, na het ontbijt volgt een gang naar het toilet uiteraard. De Europese Unie bemoeit zich ermee... hoeveel water in Nederland door de wc mag worden gespoeld. Als het aan Brussel ligt... Komt er in de hele Unie een standaard eco-label voor spoeltoiletten en urinoirs. Wat mij betreft kan dit voorstel meteen door de wc, zegt VVD-Kamerlid in de Telegraaf. Na acht uur, oh, liever gezegd na half negen, dan is minister Bussemaker van Onderwijs te gast. U kunt haar nog een vraag stellen. Kunt u doen via onze website nos.nl of vraag het de minister nos.nl. Mensen kiezen niet voor het beroep van docent omdat je veel verdient. Dat zal ook niet gaan gebeuren, zeg ik maar direct. De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Jet Bussemaker. Ik hoor vooral leraren ook weer zeggen, we hebben te weinig tijd. Zometeen vanaf half negen live in het NOS Radio 1 Journaal. Heeft u een vraag voor Bussemaker, mail naar nos.nl. Stel uw vraag... En luister zometeen om half negen naar Radio 1. Wees trots, leer veel en heb veel plezier en succes. Het nieuws van de Kanten. Werknemers met een collectieve zorgverzekering... profiteren bij CZ van een scherpe premie en extra ruime vergoedingen. Dat is bij veel HR-managers wel bekend. Maar wist u dat uw bedrijf er ook zelf van kan profiteren? Zo kunt u met CZ afspraken maken over de collectieve zorgverzekering. Over de vergoedingen en korting op de premie. Zodat deze echt past bij uw bedrijf. En u de zekerheid heeft dat het goed geregeld is voor de medewerkers. Dat is collectief zorgverzekeren volgens CZ. Kijk op cz.nl slash zakelijk wat onze collectieve zorgverzekering voor uw bedrijf kan betekenen. CZ. Alles voor betere zorg. Goed slapen is een kunst met uw bed als basis.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 Exclusieve software voor relatiebeheer en CRM. Archie.